Zes uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het begrotingsakkoord dat gisteren is gesloten. Een dreigende val van de Amerikaanse economie is een begrotingsafgrond is daarmee afgewend. Veel republikeinen hadden bedenkingen bij het voorstel dat gisteren werd goedgekeurd door de Senaat. Het zou te weinig worden bezuinigd en bovendien zouden rijke Amerikanen onevenredig hard worden getroffen door de voorgestelde belastingverhogingen. President Obama noemt de goedkeuring van het congres... de eerste stap om de Amerikaanse economie sterker te maken. Ik wil iedereen in het Huis en de Senaat bedanken, zei hij na de stemming. Zeker 16 mensen moeten de komende dagen voor de supersnelrechter komen... vanwege misdragingen rond de jaarwisseling... heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het aantal kan nog oplopen, omdat nog niet alle zaken zijn beoordeeld. De politie leverde 616 verdachten af aan het OM van wie er nog 113 vastzitten. In 98 gevallen gaat het om geweld tegen mensen met een publieke taak... zoals politiemensen en hulpverleners. Laafel van der Vaart en zijn vrouw Sylvie gaan scheiden... meldt het Duitse boulevardblad Bielt. We zijn de loop van de tijd helaas uit elkaar gegroeid... citeert het blad de 34-jarige Sylvie. Ook van der Vaart bevestigt de breuk in Bielt.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 Het weer, overwegend bewolkt en in het noorden een enkele bui. Het wordt 7 à 8 graden. In de avond vanuit het westen regen. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is woensdag 2 januari. Goedemorgen. We wensen u het allerbeste toe voor het nieuwe jaar. Ja. Ook voor Amerika. President Obama kan 2013 in ieder geval iets optimistischer beginnen. U hoort hem zo over het omzeilen van de fiscal cliff. Correspondent Wouter Zwart legt zo uit... waar de partijen in het huis van afgevaardigen het nu over eens zijn geworden. En we praten er nog even over door. Dat doen we met Amerika-deskundige Post. Friese dorp Raart is in rouw na de aanrijding in de Oudejaarsnacht. Hoort een verslag van een bijeenkomst van bewoners gisteren. En we praten met wethouder Albert van der Ploeg van Dongeradeel. deel Daar valt Raart onder. Praat ook met Herman Bollhaar, voorzitter van het college van procureurs-generaal, over het supersnelrecht en het beleid van het OM in 2013. Staatssecretaris Martin van der Rijn van Volksgezondheid bereidt zich voor op fel protest tegen de bezuinigingen in de zorg. U hoort een uitgebreid gesprek met hem. Correspondent Bram van Meulen vertelt over de poging van Turkije om de strijd tegen de PKK te beëindigen. Het gesprek van 2013 in Groot-Brittannië wordt de Royal Baby. De Kaas Shop heeft ondanks de crisis goede vooruitzichten. En we vragen ons af hoe je de beste wensen overbrengt wanneer je zoals wij. Verkouden bent. Allemaal in dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Opluchting in Washington. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het begrotingsakkoord. En daarmee is de zogeheten fiscal cliff, de afgrond, begrotingsravijn van de baan. On this vote, the yeas are 257. The nays are 167. The motion is adopted. Without objection, a motion to reconsider is laid on the table. President Obama heeft gelijk verheugd gereageerd op de uitslag. Hij zegt dat hij nu een belangrijke verkiezingsbelofte kan nakomen. Een centrale premisse van mijn campagne voor president... was om de taxcode te veranderen... dat was te schuurd naar de wealthy op the expense van working middle class Americans. hebben we dat gedaan. Obama wilde per se het belastingstelsel wijzigen en de rijken meer laten betalen. En dat is nu gelukt, zegt hij. Veel Republikeinen hadden voor de stemming hun bedenkingen. Ze vinden dat er te weinig wordt bezuinigd en het begrotingstekort niet wordt aangepakt. Hoeveel het Ik dacht dat we in een waren. Dat onze families op risico waren, door deze massieve Wat doet dit een aantal republikeinen wilden het voorstel terugsturen naar de Senaat die gisteren akkoord ging. Maar dat gebeurde dus niet. De Democraten en de republikeinen lagen maanden met elkaar in de clinch over die nieuwe begroting. Het lukte de partijen niet om voor 31 december met een oplossing te komen. Waardoor gisteren automatisch belastingverhogingen van kracht werden. De zogenaamde fiscal cliff is met dat akkoord dan weer voorlopig afgewend. We ja, gaan er even wat over doorpraten met onze correspondent in Washington, uh, Wouter Zwart. Uh, Wouter, ja, je zou kunnen zeggen: um, Dit zet er natuurlijk wel in. Hè. Uiteindelijk komen ze er wel uit. Ja. Of is de opluchting toch nog wel erg groot? Ja, die opluchting is er zeker hoor. Uh, zeker omdat nu voor 98 van de Amerikanen die gevreesde belastingverhogingen belastingen niet uh, omhoog gaan. Alleen mensen die meer dan 450.000 dollar per jaar verdienen, die gaan meer uh, inkomstenbelasting uh, betalen. En zo zijn er nog een paar problemen afgewend. Uh, afgelopen uren moet ik zeggen werden toch nog wel heel erg spannend, omdat een aantal vooraanstaande republikeinen in het huis fel tegen de deal bleken. Maar uiteindelijk was er toch uh, een comfortabele meerderheid. Met als verbindende factor tussen de partijen denk ik toch wel die oh zo belangrijke uh, Amerikaanse middenklasse en het bedrijfsleven die hard uh, dreigdend getroffen te worden door die bezuinigingen. En dat is nu dus voorkomen. Dus dat is echt wel een doorbraak. Hey, en ik had het idee dat in de toespraak die Obama hield zojuist um, in Amerika... hij zichzelf een beetje als overwinnaar naar voren schoof. Uh, samen met Joe Biden uiteraard. Is dat terecht? Nou, op een bepaald aantal punten wel, denk ik. Kijk, Obama heeft één hele belangrijke verkiezingsbelofte kunnen behouden. Namelijk die belastingverhoging voor de rijkere Amerikanen. Daar had hij echt campagne op gevoerd En daarmee heeft hij ook deels de verkiezingen gewonnen in uh, november. Kijk, weinig mensen uh, hielden eigenlijk de afgelopen twee weken nog voor mogelijk... dat dat zou gaan lukken. Uh, omdat die Republikeins onderhandelaars... Uh, eigenlijk helemaal niet wilden praten over belastingverhogingen. Zelfs niet voor miljonairs. Nou, het is toch gelukt, mede ook door slimme en harde onderhandelingen... van zijn rechterhand vice-president uh, Biden... die echt die deal in de Senaat heeft weten los te trekken. Uh, de verliezers, zal ik dan ook maar meteen eventjes noemen... dat zijn toch wel een beetje de Republikein op dit moment. Weliswaar kan de partij nu naar zijn achterban heel goed voorkomen... dat, uh, verkopen dat uh, de belastingen voor de meeste Amerikanen laag blijven. Nou, dat is natuurlijk mooi om te verkopen. Maar er is toch wel bloot komen liggen een, uh, ja, een hevig verdeeld partij heel veel zeggend vanavond de nummer 1 van het huis van afgevaardigden speaker Baner die uh, stemde dat is al uitzonderlijk en hij stemde demonstratief voor koos echt voor ja. de bevolking en de nummer 2 van de partij Eric, uh, Eric Canter die stemde tegen. Dus we zien echt een beetje een partij... in een identiteitscrisis op dit moment. Precies, en daar moet Obama ook mee omgaan natuurlijk. Hè, Wouter, hij was ook niet euforisch in zijn toespraak. Uh, wel vermoeid. En hij zegt dat natuurlijk ook wel... Republikeinen een beetje de wacht aan. Niet weer oude discussies oprakelen. Het, met andere woorden, dit is nog niet voorbij. Nee, absoluut niet. Er zijn twee hele belangrijke punten... namelijk nog niet besproken de afgelopen dagen. Namelijk één, die hele grote bezuinigingen van ruim duizend miljard. Uh, die zijn in deze deal voor een periode van twee maanden uitgesteld. Maar hè, die bezuinigingen zullen er op een of andere manier toch moeten komen... om dat uit de hand gelopen budget van Amerika een beetje op orde te krijgen. Nou, reken maar dat daar over een paar weken, paar maanden... gewoon weer heel hard over onderhandeld moet worden. En punt twee is het schuldenplafond... Die 16.000 miljard die is alweer bereikt op 31 december. Als Amerika wil blijven doorlenen, als Amerika economisch wil door kunnen gaan... dan moet dat plafond gehoog, opgehoogd worden. En ook daarover moet de komende weken, komende maanden... weer opnieuw onderhandeld worden. Dus het, het gaan nog stevige tijden worden. We zijn nog niet van die klif af. Wouter in Washington. We praten er later deze uitzending nog wat uitgebreider met je over door. Terug naar eigen land. Een man die bij het ongeluk in Raart gewond raakte is overleden. De man van 59 hoorde bij een groep van feestvierders die werd aangereden. Minister Opstelte van Veiligheid is geschrokken van het incident. Het is natuurlijk een ongelooflijke droevige samenloop van uh, toevallige omstandigheden. Er wordt uitgezocht. Uh, mijn, uh, ja, mijn, uh, mijn steun betuig ik natuurlijk aan alle slachtoffers uh, en hun familieleden. In Raard was gisteren een bijeenkomst voor slachtoffers en bewoners... van het Friese dorp en aan zo'n bijeenkomst was veel behoefte. Het is gewoon een hele heftige gebeurtenis wat hier plaatsgevonden heeft. Dus ja, dat moet je met z'n allen verwerken. En uh, in zo'n dorp heb je dat misschien vaker dan in een grote stad. Maar ja, het is geweldig, waarom? Vrouw die op de groep feestvierders inreed is inmiddels niet meer vast. Zit niet meer in de cells vrijgelaten. Volgens de politie was er geen sprake van opzet. De hoofdprijs van 40 miljoen euro van de postcode loterij is gevallen in Neunen. 18 huishoudens met de postcode 5672PE mogen 20 miljoen euro verdelen. Eén man won bijna 3,7 miljoen. Volgens mij krijgt hij een goed gevoel, maar het is nou nooit hetzelfde als twee uur geleden. Spanning is niet Maar het, de beste wensen hebben nou wel een, dubbele, een andere lading gekregen. Maar gezondheid blijft het belangrijkste. En dat is niet te kopen. Ja, ook deze meneer kwam er goed vanaf. Hij is sinds gisteren acht ton rijker. Ze belde me op, mijn zoon en mijn vrouw. En ja, het was goed nieuws. De, de, prijs, de, ja, de prijs was in de wijk gevallen. Dus ja, enthousiast naar huis en ja, even wachten hoe het gebeurde. En ja, we zijn goed bedeeld. In acht andere plaatsen vielen prijzen van 1 miljoen euro. Gebeurde onder meer in Spijkenisse, Nijmegen en Wassenaar.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 de sector te slaan, dat ze in ieder geval begrijpen waarom deze maatregelen worden genomen... en dat de richting misschien nog een beetje klopt ook. Hij gaat het uitleggen dus van Rijn. Hij deed zijn uitspraken tijdens een uitgebreid interview met de NOS. Straks om half negen hoort u dat gesprek met de staatssecretaris. Een ziekenhuis in Leipzig, in Duitsland, heeft gefraudeerd met patiëntgegevens... om voor hen een orgaantransplantatie mogelijk te maken. Het ziekenhuis zette in dossiers dat patiënten ernstig ziek waren... en acuut nieuw orgaan nodig hadden, terwijl dat niet zo was... Op die manier kregen de patiënten voorrang ten opzichte van anderen op de wachtlijst. Het ziekenhuis heeft 182 operaties onderzocht, zegt de directeur. Van deze 182 is mijns bij 57 patiënten aangegeven worden dat een leverersatverhaal plaatsgevonden had. Bij 37 patiënten had het niet gestemd. De directeur geeft toe dat het dus in ieder geval bij een 37 gevallen is gefraudeerd. Afdelingshoofd en twee artsen zijn op non-actief gesteld. Niet alleen in Nederland zijn er nieuws, nieuwjaarsduiken geweest. Het gebeurde gisteren bijvoorbeeld ook in New York. Honderden mensen namen daar een duik om geld in te zamelen voor slachtoffers van doorkaan Sandy. Die in oktober veel schade aanrichtte. <tie> Ja, dat is koud, hè? Want in New York was het met temperaturen rond het vriespunt een stuk kouder zelfs nog dan bij ons. Benieuwd of ze daar ook worsten en warme chocobel hadden. Goed. Gehandeld werd er gisteren niet. Uh, vandaag tot nu toe ook nog niet. Dus wat de AIX doet, bijvoorbeeld hoe die reageert op de fiscal clef en de oplossing, daarvoor hoort u later deze uitzending. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Lara Rensen en Marcel Oosten. Van Midnight Runners. Een paar weken geleden werd bekend dat Prinses Kate, de vrouw van Prins William, zwanger is. Dat gaf nogal wat beroering. Het kindje zal, als alles goed gaat, in de zomer geboren worden. En veel Britten zijn dol enthousiast. En natuurlijk pikken we de wetkantoren daar een behoorlijk graantje van mee, ontdekt correspondent Anne Sane. Hallo, welkom bij Labrix. May I have je account-ID please? Dank u. You. En your bet is?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 My collection is approximately 10,000 items now. Um, it starts with Queen Victoria, then her descendants. Then we've got the Golden Jubilee, the Silver Jubilee um, and obviously the Diamond Jubilee. We've got William and Catherine's wedding. We've got the Diana Room. It just never ends to be truthful. <laughs> een eindeloze collectie. En overal heeft Margaret Tyler een verhaal bij. The Queen's 60th birthday. And I gave her a cake for her birthday. I was the only one who gave her a cake. Lots of people gave her flowers and teddies.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 This is my baby corner for Prince William in the Diana room obviously. Um this is Prince William as his mum used to dress him. The white silky shirt with the frills and Het mooiste bezit van Margaret in de babyhoek is een wigje met een pop van Prince William in zijn doopjurk. Margaret kan niet wachten tot ze een nieuwe versie uitbrengen voor de babyopkomst. Dit is zijn christening. This was brought out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 Misschien gaat er ook wat weg dan. Dus ze moeten in ieder geval reorganiseren om plek te maken voor al het babyspul. Een bijdrage hoorde u van Anne Saan. Tien voor half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Indonesische hoofdstad Jakarta telt honderden dansaapjes. Aapjes die kunsten vertonen voor geld. Diertjes leiden een treurig leven. Nederlandse stichting Aap is nu een lokale stichting begonnen die de diertjes van straat probeert te halen. Correspondent Michel Maas ging aapjes kijken.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 Michel Maas hoorde u over de dansaapjes in Jakarta. Het is uh, zes minuten voor half zeven. We gaan naar Bruces van Train. wel of ergens op het lijf. U hoorde Train en uh, u hoorde ook zangeres Ashley Monroe. Het is een nummer uit uh, vorig jaar, oktober 2012. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Tja. Uh, Michael van Gerber <tie> is er niet in geslaagd om <tie> wereldkampioen uh, darts te winnen. Komt er vanaf met een blauwe oog. In de finale in Londen verloor de Brabant met 7-4 van Phil Taylor. Double 16 for the match. En het is de wereldtitel nummer 16 voor Phil Taylor. Ja, het is dan jammer. 16e titel voor de 52-jarige Taylor. Van Gerben had aanvankelijk nog goede kansen op de winst. Hij kwam met 4-2 voor, maar gaf het daarna uit handen. Het yeah, was een tough game voor me. Het uh, was hard voor mezelf om de the te vinden. Het uh, was een difficult game voor me. Maar Phil spelen heel goed. Hij played awesome. heel uh, he goed. Het was een moeilijke wedstrijd. Het lukte me niet goed om uh, triples te gooien, zegt Van Gerbe. Die, dus, zijn meerdere toch moest erkennen in Phil Taylor. Die won door de toernooi winst ook nog eens 200.000 pond. Ja, een bericht over Rafael van der Vaart, middenvelder van Hamburger SV. Fouw, een Nederlands elftal. Hij gaat scheiden van zijn vrouw Sylvie. Nee. Jazeker, zegt de Duitse boulevardkrant Beeld. In de krant zegt Sylvie van der Vaart dat zij en Rafael uit elkaar zijn gegroeid. Op oudjaarsavond zou de bom in huizen van de vaart zijn gebarsten. Toen de voetballer zijn vrouw een klap verkocht. Nou ja, in beeld zegt Rafael van der Vaart dat hij zichzelf een idioot vindt. En ook ontzettend verdrietig is. Rafael en Sylvie van der Vaart zijn getrouwd sinds 2005. Ze hebben samen één zoontje. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Zeker 16 mensen moeten de komende dagen voor de supersnelrechter komen... vanwege misdragingen rond de jaarwisseling. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Dat het aantal kan nog oplopen, omdat nog niet alle zaken zijn be beoordeeld. De politie levert 116 verdachten af aan het OM en 113 zitten er nu nog vast. En in het noordwesten van Colombia zijn bij een luchtaanval... zeker farc-rebellen gedood. Dat heeft het Colombiaanse leger bekendgemaakt. Colombia gaat door met het bestrijden van de linkse rebellenbeweging... ondanks de vredesgesprekken tussen de regering en de vark in Cuba. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De komende dagen bepaalt bewolking het weerbeeld... en de zon die laat zich maar weinig zien. Nou, op dit moment trekken er naast wolkenvelden en opklaringen... ook een paar buien over het land maar staat er bij een westelijke tot noordwestelijke wind. In de loop van vanochtend verdwijnen de meeste buien en wordt het droog. De zon die zal zich hier en daar nog even laten zien... maar daar komt vanmiddag alweer verandering in. Want vanmiddag raakt het geleidelijk aan weer overal bewolkt. Maar het blijft tot de avond droog. Het wordt zo'n 7 à 8 graden. De wind die draait vanmiddag naar zuidwesten en is overwegend matig van kracht. Aan zee is hij vrij krachtig. Aan het begin van de avond gaat het van het westen uit vervolgens regenen... En ook een groot deel van de nacht blijft het bewolkt en licht regenachtig. Pas tegen de ochtend wordt het droger. Kijken we naar morgen donderdag, dan is het overwegend bewolkt... en vooral in de middag is kans op wat motregen. De middagtemperatuur ligt morgen rond 10 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie viel het na een ongeluk op de A20... vanuit Hoek van Holland naar Gouda tussen Maasdijk en Maasluis staat 2 kilometer.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Rituals van de kaas moet het worden. De kaaskado-winkelketen van Henry Willig. Het is een van de bedrijven die wel door zijn blijven groeien in de afgelopen jaren. Ooit begon Willig met een kleine kaasmakerij in de Noord-Hollandse Katwoude. En nu heeft zijn bedrijf een omzet van 40 miljoen euro. Vooral verdiend met de export. Willigs zoon Wiebe is klaar voor een volgende groeispeurt. Over vijf jaar moeten er 100 kaaskado-shops zijn. Dat lag even meer als stikker zocht hem op op de kaasboerderij en fabriek in Katwoude. Wat voor kaasjes worden dit? Uh, dit worden gewone natuurlijke koekkaasjes. Die worden dan helemaal door de pers heen meegenomen. En na een uh, half uur komen ze er aan het eind weer uit. En dan worden ze door kleine zuignapjes... ...uit de vormen gehaald. Maar dat zijn niet van die grote traditionele kazen... ...waarvan je een stuk op de markt koopt. Ja, Dat klopt. We maken hier kaasjes... ...varierend van 250 tot 550 gram. Uh, en uh, dat zijn uh, babykaasjes, noemen we die. Want die verkopen beter? Uh, nou, we verkopen ook grotere kazen. En uh, wij maken veel verschillende soorten kazen. Uh, maar ze moeten eigenlijk het liefst iets afwijkends hebben. Zoals bijvoorbeeld de vorm of de smaak. Uh, en dan, uh, ja, dan kunnen wij er wat op verdienen. Hier is het allemaal begonnen ooit of niet? Ja, dat klopt. Hier is het begonnen in 1974. Mijn, uh, mijn vader die zou de boerderij samen met mijn moeder uh, van zijn ouders overnemen. en uh, Hij wilde niet zo even lang koeien blijven melken. Dus toen is hij een cursus kaasmaker gaan doen. We uh, hebben ze samen een kaasbakje gekocht en een kleine winkel ingericht. Uh, kaasjes gemaakt, de winkel gevuld. En toen kwam er een bus met toeristen ervoor breiden. En uh, ja, die kocht in één keer de winkel leeg en zo is het begonnen. En dat heeft geleid tot een bedrijf met hoeveel omzet nu? De omzet van het bedrijf is nu 40 miljoen om en nabij. Waar groeien jullie het hardste? Wij zijn zowel succesvol nu op de export, waar we ongeveer 90% van onze kaas naartoe toe sturen, als op de detailhandel, waar we ook heel erg hard groeien op dit moment. Waar zetten jullie dan met name op in? We hebben, in Katwoude hebben we een kaasboerderij waar we vooral toeristen ontvangen, maar daarbuiten hebben we nog 15 winkels. Uh, en uh, de afgelopen jaren hebben we heel hard gewerkt aan een nieuwe formule, Cheese and More by Henry Willig. Uh, en uh, die is vooral gericht ook op de Nederlander. Uh, en uh, daarmee willen we ja, de rituals van de food worden. We willen graag een, uh, een kaascadeauwinkel zijn. Maar ja, het gaat helemaal niet goed in de, in de detailhandel op dit moment. Hoe kunnen jullie dan wel op gaan groeien? Uh, wij denken dat... Uh, ja, kaas is een heel crisisbestendig product. is. Want uh, het is juist in deze tijd iets, uh, iets heel moois om, uh, om iets van voedsel cadeau te geven. Maar waarom zou je dan uh, een duur kaasje kopen in een uh, luxe cadeautje en niet gewoon een goedkoop kruidenkaasje op de markt? Nou, het klopt, onze kaas is niet het goedkoopste. Uh, aan de andere kant zul je ook nooit een cadeautje in de supermarkt willen kopen. Uh, en wij, uh, wij pakken hem mooi voor je in. Uh, het ziet er uh, heel erg aantrekkelijk uit en uh, het is gewoon leuk om, om te geven, maar ook heel leuk om te krijgen. Jager, we zijn hier in de Koverstraat, en Moor heet het hier. Ik zie hier een heleboel kaas, maar niet de grote kazen die je op de markt altijd ziet. Nee, dat klopt. Wij snijden geen kaas zelf in deze winkel. Wij zorgen ervoor dat alles al voorverpakt is, zodat klanten dat meteen mee kunnen nemen waar ze ook naartoe gaan. Of het nou in huis is of naar het buitenland. Of het natuurlijk heel leuk als cadeautje. Onze kaas zijn allemaal mooi verpakt. Dus ja, dat heb je eigenlijk niet nodig, die grote kaas. Want de winkel ziet er ook iets anders uit dan een uh, traditionele kaaswinkel. Wij noemen onszelf een cadeauwinkel. En zo, dat willen we ook uitstralen. Wij willen een moderne winkel zijn uh, met een moderne uitstraling. En beetje een beetje hip. Ja, een beetje hip. En uh, ik denk dat dat heel goed gelukt is. En vandaar ook die Engelse naam, cheese and more. Uh, Niet gewoon kaas en meer. Omdat het zo lekker bekt. En hoeveel kost nou zo'n kaasje? Uh, Bij baby-gouden kaasje kost 8,50 euro. Dat is nogal een klein kaasje, daar kan je op de markt wel een kilo over kopen. Is dat niet een drempel voor mensen? We krijgen zelfs de vraag of we niet nog kleinere hoeveelheden kaas hebben. Um, nou, dat hebben we niet. Uh, dat heeft te maken met het productieproces. Uh, dus dit lijkt me juist prima in orde. Jullie hebben dus geen last van de crisis? Uh, op dit moment hier niet. Het kan altijd beter, uh, maar ik heb niks te komen. Al dus, wie bewilligt die nog flink wil groeien met zijn kaaskado-shops? Dan naar uh, Colombia. Terwijl in Cuba de onderhandelingen tussen de Colombiaanse regering en de linkse guerrilla beweging FARC doorgaan, neemt de twijfel over een vredesakkoord in Colombia toe. Want op oudjaarsdag zijn bij een luchtaanval van het leger zeker 13 FARC-rabellen gedood. In een ander deel van het land, op nog geen 100 kilometer van de hoofdstad, Bogota, proberen internationale organisaties al jarenlang op lokaal niveau het vredesproces op gang te brengen. Correspondent Kees Elenbaas ging daar kijken. Net buiten Villa Vicentio ligt de enorme basis van de vierde brigade. Hier hoor je en zie je de Black Hawk helikopters vertrekken en terugkomen. En dit is het, het vlakke land. Hier is veeteelt, verderop wordt olie gewonnen. En dit is het land waar nog steeds de vark en andere bendes regeren. Vandaag is er een groep van vertegenwoordigers uit 29 gemeentes van de provincie Meta bij elkaar, georganiseerd door de Verenigde Naties en de Organisatie van Amerikaanse Staten. En deze vertegenwoordigers van de gemeentes die krijgen les in wat mensenrechten zijn, wat voor regelingen er zijn in de Colombiaanse wetgeving voor de compensatie van de slachtoffers van het geweld. Eh, pero si se het is een aaneenschakeling van verhalen over gedwongen recrutering, acties van de FARC en andere criminele bendes. En hier heeft men weinig hoop op een vredesregeling. Is er veel sceptisisme over de onderhandelingen die gaande zijn in Havana? na tijd als Maar was En ze vertelt dat de vroegere groepen van paramilitairen die hebben zich weer eh, gegroepeerd Ze vertelt het geval van een vrouw. die eh, een tijdje bij de guerrilla heeft gezeten. met een kind terugkwam. En bedreigd werd door de, de vroegere paramilitairen. En bang was om haar baan eh, kwijt te raken, omdat ze een kind van de guerrilla had. Om duidelijk te maken dat het vooral de lokale bevolking is. Vooral de bevolking die het slachtoffer zijn van deze praktijk. zeiden dat niet alleen de maar van de Want deze en deze Nou zegt hij, ik, ik, ik geloof dat er hetzelfde gaat gebeuren als iets van tien jaar geleden... ...want toen, eh, toen liep het ook op, eh, op niks uit. Maar ik heb er toch heel weinig vertrouwen in... ...en dat, dat geldt hetzelfde voor de mensen uit mijn dorp. En ze volkeren, naar volkeren voor allebei. We de deel, iedereen voor sus huis, niemand in de calles. Hier gelooft eigenlijk niemand dat die vredesonderhandelingen in Havana iets op gaan leveren. Want deze mensen hebben al tientallen jaren te maken met de activiteiten van de FARC en andere criminele bendes. De voormalige paramilitairen. En eh, niets wijst erop, zeggen zij, dat er daadwerkelijk een regeling komt. Misschien wordt er wat getekend, maar of dit iets gaat betekenen voor de, de mensen hier, de kleine boeren uit de omgeving, men vraagt het zich af. Kees, Edenbaas was dat vanuit Villa Vicenza. Tot alweer in 2006 had Nals Barkley een hele grote hit met deze plaat. Crazy. I mag wel en niet als u vandaag de collega's een gelukkig 2013 wilt wensen. Gaat u dan zoenen? Oeh, spannend op het werk. Nou, dat hoort u zo. Wat u moet doen, wat u kunt doen en wat u misschien moet laten. Eerst maar eens even naar Kees Kwaks. Ook voor jou een gelukkig nieuwjaar, Kees. Goedemorgen, Lara. Ook voor jou en Marcel een gelukkig nieuwjaar. En dat doen we dan op afstand. <laughs> oh, heerlijk. Mm. Nou, doe maar. Blijven gezond. Ja, precies. Hoe is op de weg. Lekker rustig. Ja, dat was eigenlijk wel verwacht. We hebben een ongeluk gehad nog op de A20. Hoek van Holland richting Gouda bij Maasluis. Dat is allemaal gedaan. Ook die A20 is weer vrij. Ja, en voor veel mensen is het toch echt nog een paar dagen kerstvakantie. En dat zullen we deze week merken. Ik denk niet dat we een normale, of een normale ochtendspits of een normale avondspits tegen gaan komen. En dat is goed voor degenen die vandaag wel de eerste werkdag hebben. Die kunnen denk ik fluiten naar school. Of, nou, niet naar school, maar wel in ieder geval naar kantoor. Dat is fijn. Kees, we spreken je later. Later. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rens en Marcel Ooster. Nou, Mighty Mike hij heeft het niet gered. In een thriller van een dartfinale lid Michael van Gerven, vijftienvoudig kampioen Phil Taylor, uiteindelijk toch nog ontsnappen. John Zabag keek de finale in Café Bacolot in Boksel, waar Van Gerven min of meer de basis voor zijn carrière heeft gelegd. Volgens mij de spanning? Ja, het is, ja, het is wel optimaal op dit moment. Ik ben benieuwd. Ik, uh, ja, ik weet niet. Ik, denk, ik, ik, ik geef al mijn hoop op uh, Vergerven. De laatste wedstrijden gooit hij heel goed. Dus ik denk, nou, ik, ik denk wel, als je kijkt naar de afgelopen wedstrijd met uh, Phil Taylor... dan denk ik dat hij een uh, heel goede kans maakt. Nou, denk ik. Wel een voets van Café Bacolot. Heeft eigenlijk al heel vroeg gezien dat Van Gerwe een natuurtalentje is. Ja, hij kwam hier eh, als 14-jarige binnen om eh, mee te spelen met een eh, toernooitje. En eh, de organisatie die, ja, oké, okay, hij is nog geen 16, mag het café nog niet in, heeft toch toegestemd om eh, een mee te laten doen. En eh, ja, er waren hier tachtig bij die dus eh, al jaren de pijlen gooien, maar die eh, toch moesten ontgelden voor uh, Michael, dus... Eh, ja, het, was een, het is gewoon een natuurtalent. Dus, Hoorde niet toen ook al 9 darters, of? Nou, nog geen negen 80s maar hij wel regelmatig 180. Ik denk dat hij nog heel ver komt. Ik denk dat hij de, de, de aantal wereldkampioenschappen van Telen misschien wel gaat verbeteren. Want het is nog een jonge vent, 23. Taylor... Dan, moet hij, dan moet hij beginnen met vanavond. Ja, ik dat hoop gaat het Dat gaat gebeuren? Ik denk het wel. Als je hem zo gooit als tegen Weet, dan uh, denk ik dat hij wel uh, heel goed uh, gaat scoren. Gaan! 16. Woe! Blijft het ongemeen spannend. Terwijl twee keer toe kwam Van Gerwen met twee sets voor. En tot twee keer toe wist Taylor terug te komen. Zoals wachten, wordt het gewoon weer een eh, Ja, Het talent tegen de oude gade, veel Taylor. Zoveel ervaring. Komt weer achter. Ja, en komt toch gewoon weer terug. Het goed. Is het is een 6-4 en dan wordt het erg, erg lastig, of niet? Ja, dat is inderdaad erg lastig, ja. Ja, ik gun het er wel. Uh... Wie, telen. Nee, nee, nee, tuurlijk niet telen, Wat denk jij? Ja, hij... Tuurlijk, van Gerwen. en die moet winnen. Ja, maar dat wordt nu wel heel moeilijk. Dat klopt, alles kan. Nog steeds hoop. Tuurlijk. Douchen. Triple 14 voor 0 16. Douche! Triple 14 voor 0 16. Ah, 16 zit erin. En dan kun je niet anders dan dit een fantastische wedstrijd. Ja, het zag er zo goed uit, maar ja, veel de PowerTelen, 50 keer wereldkampioen, nu de 16e keer. Ja, je kunt er alleen maar respect voor hebben. Hij heeft geweldig gegooid. Met een 4-2 achterstand, 7-4 winnen. Geweldig. Vervelend, maar ja, het is niet anders. Maar Germe heeft wel zijn kansen gehad. Hij is de kansen gehad en ik had er eerlijk gezegd ook uh, net iets meer van verwacht op de beslissende momenten. Ja, jongens, 23. En uh, wij zijn hier in Boxal ook al is hij tweede is geworden. Super trots op Michael van Gerven. Maar hij redde dus niet tegen Phil Taylor. Die won uiteindelijk met 7-4 tegen Michael, Michael van Gerven. Het is uh, tien minuten voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Voor veel mensen zal het vandaag een dilemma zijn. Als u naar het werk gaat, geef ik een nieuwjaarszoen op kantoor of niet? En uh, hoe ontwijk je er een als je het niet wil? We vragen dat aan imago en etikettenexpert. expert Goni Kleine-Rouwbeler, goedemorgen. Goedemorgen. De beste wensen voor u ook? Ja, u ook al de beste wensen. Dank, dank ja, je wel. zijn er bepaalde afspraken, etiketten als het gaat om het wensen van nieuwjaar? Nou, er zijn natuurlijk, eh, nou niet natuurlijk, maar er zijn geen regels wat betreft het zoenen op het werk. Alleen eh, het is. Het geheim wel... dan misschien ergens in een bezemkast, maar u bedoelt wat anders dan. <laughs> ja, maar het is natuurlijk wel zo. Als je op je werk komt, dan is het wel fatsoenlijk om elkaar nieuwjaars te wensen. Maar dat kun je ook uh, volstaan met een hand. Want zoenen hoeft niet. Niks moet. Ja, en <laughs> <laughs> ja, dus dat is uh, misschien al geruststellend voor heel, heel veel mensen. Want het blijkt toch wel dat uh, een groot aantal uh, dat die met dat dilemma zitten. En uh, je, je laat niks opdwingen. Hm. Maar en, en, is die, is die groepsdwanger niet dan, mevrouw kai -rouwelen? Want ja, iedereen zoent toch. En ben je niet erg kil en koud als je het niet doet? Nou, dat denkt u, hè. Iedereen zoent en dan moet je ook maar zoenen. Maar dat is helemaal niet zo. Als je goed op het lichaam staan let... En, uh, dan zie je eigenlijk ook best wel dat mensen een hand uitgetrekt houden... en dan trek je niet een ander naar elkaar toe om toch maar te gaan zoenen. Mm. Ja, maar toch, als er van die tuitende lippen op je afkomen... Ja, ff, wat, ja. kan, wat kan je dan? Dat wordt het lastig. Ja, ja, dan wordt het heel erg lastig. Duiken, ja. Je, ja, je kunt het toch wel een beetje voor vermijden. Hè? Er zijn natuurlijk wel een aantal uh, regels, dus uh, tenminste... Uh, die je zo uh, structuur kunt toepassen, bijvoorbeeld je arm gestrekt houden en dan de andere hand gelijk linker, naar de linkerschouders grijpen, dat houdt ook al afstand. En als er iemand met en lipjes komt, gewoon een stralende glimlach en meteen vertellen van nou, hè, gelukkig nieuwjaar en hoe heb je het <lacht> gehad en begin gelijk te praten, ja, ja. Hè? Dus dan uh, let je daar gewoon niet op, maar je houdt hem wel op afstand van haar. Mm. En het andere is, uh, jij kan ook natuurlijk mij, dat is altijd wel wat uh, opvallender, door te roepen van ik ben verkouden. ik, heb, ik ben wel Oh ja, kunnen, die werkt goed. <laughs> ja. Ja, dus dat, uh, dat zou je ook kunnen doen. Maar uh, je kan ook rustig zeggen van uh, ik ga het niet doen vandaag hoor. Hm. Nou zijn er heel veel Om... mensen verkouden. Wij kunnen daarover meepraten. Nou, dan is het echt. dat klopt ook. Maar anders ja. moet je de hele dag door hoesten proesten. Ja, maar dat moet je dus ook echt niet doen, hè? Als ze verkouden zijn. Dus moet je, dan moet je... Nee, zeker niet. Zeker niet. Hè. Want uh, in de tijd van de griepeconomie was het toch al zo... dat je in drie kussen ging geven, maar één. En de trend is ook weer dat er in één zoom gegeven wordt, in drie. Um, dat hebben we een hele tijd wel gedaan. Maar... Um, Links, rechts links, hè, want dat is natuurlijk ook belangrijk, waar begin je, omdat al die neuzen weer uh, dezelfde kant op gaan en botsingen, <lacht> en dat je dan misschien toch nog met die tuitende lipjes uh, op elkaar ja. mond uh, jo, ja. ja, dat is dat, helemaal uh, fijn bij je collega. Oh, ja. Ja. <lacht> ja. ja, dus dat uh, is prettig en uh, ja, je niet wilt zoenen, dus echt belangrijk, hoeft het helemaal niet. Nee, en je moet daar dus, zegt je moet daar even van tevoren over nadenken, je niet in een zoen laten lokken, hè? Nee, nee, lijkt me niet. Nee. Dan had ik iemand uh, bij mijn vorige werkgever die zei... Uh, die, dat vond ik wel aardig gevonden, ik zoen niet voor negen uur. Vind ik niet fijn, je moet niet aan me komen op dat tijdstip. Dat werkt ook wel, hè? dat is duidelijk. Ja, dat uh, is wel te waarderen en te respecteren. En dat dan ook niet doen, hè? dus bij de een wel en bij de ander niet. Waarom mm. communiceren, van duidelijk zijn, ik zoen niet. En dan uh, is het ook uh, duidelijk. Maar oh. als je een beetje half staat van wel of niet, ja, ga niet... Uh, uh, raar staan doen of vragen om te kijken of een ander dan spontaan een zoom gaat geven? Ja. Zeg, Een deel van mijn kennis en vriendenkring uh, die hukt, uh, die, uh, hoe, hoe noem je dat? een kleine omhelzing ja, zonder ja, om te zoenen. Is, ja, ja, ja. Is, dat, is dat een goed alternatief? Of, uh, wat zeg... wij deden vanochtend bij jou. Ja, ja. Ja, ja. Nou, dat is als je elkaar ook heel goed kent, hè, want in, in feite is dat intiemer. Ja. Nou, we kennen we elkaar weer, heel goed. Ja. <laughs> ja. Dat is wat intiemer nog dan uh, drie zoenen. Ja. En in het uh, buitenland, ja, daar wordt weer een knuffel gegeven. En hier in Nederland is dat weer echt intiem. Goed, dan gaan we voorlopig voor de full body contact. Mevrouw Kijk-Rouwelen, hartelijk dank voor uw uitleg. Goedemorgen. Graag gedaan. Het is radio de ochtendkranten. En die ochtendbladen staan allemaal stil bij de jaarwisseling natuurlijk en het ongeluk in Raard, waarbij een vrouw met haar auto inreed op een groep feestvierders. Eén man, weten we inmiddels is daarbij om het leven gekomen. De Volkskrant zegt dat het hele dorp is geraakt door het drama. En het AD spreekt van een bizar ongeluk. De Telegraaf constateert dat er opnieuw een stortvloed van agressie was tijdens Oude Nieuw. Hulpverleners werden belaagd en scholen en politieken in brand gestoken. Harde aanpak levert weinig op, zegt de Telegraaf. Die ook schrijft dat minister Opstelte van Justitie daardoor in zijn hemd staat. Gaat het trouwens later over praten met Herman Bolgaar, de, de hoogste man bij het Openbaar Ministerie. In Metro pleit een oogarts naar aanleiding van Autonieuw voor een vuurwerkverbod. De arts zag op 1 januari 24 patiënten met oogletsel binnenkomen. Het is loopgraven geneeskunde, zegt de arts in Metro. Steeds meer mensen kiezen voor een hoger eigen risico in hun zorgverzekering. En dat leidt tot hogere zorgpremies, zeggen deskundigen in het Nederlands Dagblad. Eigen risico is per 1 januari verhoogd naar 350 euro. Omdat veel mensen minder zorgkosten maken dan die 350 euro... kiezen ze voor een hoger eigen risico. Dat betekent namelijk een lagere premie en dat is mooi meegenomen. Maar een zorgeconom zegt in het ND dat hoger eigen risico ook een keerzijde heeft. Zorgverzekeraars incasseren minder premie... maar worden geconfronteerd met gelijke lasten. Dat leidt tot een premiewetloop, waarschuwt deze econoom in het ND. Nederland verwacht begin dit jaar opheldering over de vliegramp in Tripoli, dat schrijft de Volkskrant. Bij het vliegtuigongeluk in Libië kwamen in mei 2010 70 Nederlanders om het leven. Ambassadeur Lansing zegt in de krant dat de Libische autoriteiten de laatste hand leggen aan een onderzoeksrapport. Volgens Lansing is dat rapport van groot belang voor de nabestaanden die nog steeds niet precies weten wat er is gebeurd. Minister Kamp is uh, optimistisch over de Nederlandse economie. In een interview met het AD zegt de minister... dat vertrouwen in de toekomst gerechtvaardigd is. Kamp haalt zijn optimisme onder andere uit de jaarcijfers van de Rotterdamse haven, die bijna 2% is gegroeid. Ook constateert de minister dat Nederland onverminderd... aantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders. Kamp erkent dat veel bedrijven en burgers het financieel moeilijk hebben... maar vindt dat Nederlanders elkaar niet in de put moeten praten... Dat alleen al heeft een negatieve impact op de economie, al dus kampen in het AD. Kamerleden van ChristenUnie en de SGP zijn helemaal klaar met D66. In trouw zeggen de Kamerleden dat ze het christenpesten van de liberalen zat zijn. Aanleiding is een voorstellen van D66 om kerken geen toegang meer te geven... tot gemeentelijke basisadministratie. Je stem wordt steeds zwoeler. Ja, ja nou, dat goed, goed hè. D66-kamerlid Schouw zegt in <coughs> trouw dat hij er moeite mee heeft... dat bepaalde levensbeschouwelijke groepen wel inzage hebben... in de gemeentelijke basisadministratie, GBA, en anderen niet. Hij gaat een motie indienen waarbij het kabinet oproept... om die regeling te heroverwegen. Kamerlid Segers van de ChristenUnie vindt dat de motie een hoge zuurgraad heeft. Zijn SGP-collega Bischoop zegt in trouw dat het voorstel... niets anders is dan kleinzielig christenpesten. Mm. Nou, zo dadelijk. Na het bulletin van zeven uur praten we u bij over de fiscal cliff. In Amerika zijn ze daar ja, nou wel in afgestort of niet? Well, eigenlijk wel, maar uh, ze staan ook nog steeds... een beetje met de tenen onder de rand gekruld. Wouter Zwart legt uit hoe dat zo dadelijk zit. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1.